De regering van Syrië is de komende dag niet bij een bijeenkomst van de Arabische Liga. Dat is bekendgemaakt op de Syrische staatstelevisie. Een reden voor de afwezigheid werd niet gegeven, maar aangenomen wordt dat de aangekondigde schorsing van Syrië ermee te maken heeft. Afgelopen week -einde noemde de Syrische regering dat besluit van de Arabische Liga schandalig en kwaadaardig. Op de vergadering van de komende dag in de Marokkaanse hoofdstad Rabat wordt de schorsing waarschijnlijk officieel bekrachtigd. De Arabische Liga verwijt Syrië dat het aanhoudend geweld gebruikt tegen anti-regeringsbetogers en gemaakte afspraken niet nakomt. Het Nederlands elftal heeft de oefenwedstrijd tegen Duitsland verloren met 3-0. In Hamburg stonden de Duitsers in de rust al met 2-0 voor. Na ruim een uur was de eindstand van 3-0 bereikt, de grootste nederlaag voor Oranje in 15 jaar. In de play-offs voor het EK-voetbal heeft coach Kruus Hiddink het met de Turkse ploeg niet gered. Kroatië plaatste zich voor het toernooi van volgende zomer, net als Tsjechië, Ierland en Portugal. Het weer. In het noordoosten nevel. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Het is rond het vriespunt. Morgen zonnig en het wordt 4 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goed te weten dat u nog steeds bij ons bent in ons Huis van de Maan. En ook in het komende uur staat bij ons de zangeres zonder naam centraal. Vandaag presenteerde u journalist Ben Holthuis haar biografie. En komende maandag gaat de musical over haar leven in première. Ben Holthuis, u hoorde hem net in het eerste uur van Casa Luna. Straks haalt collega Ronnie Tober herinneringen op aan de zangeres zonder naam. En ik praat ook met Lars Boom die het script van die musical schreef die in première gaat. Maar ik praat vooral ook met u over uw herinneringen aan de zangeres. Heeft u haar eens ontmoet? Heeft u haar eens zien optreden? Wat betekende ze voor u? Daarover kunt u bellen met ons gratis telefoonnummer 0800-1121-0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncf.nl en twitteren, dat kan dan weer met hashtag Casaluna. En ik kreeg een mailtje van Jan Bakker uit Sint-Anna-parochie. Jan schrijft... Fascinerend verhaal van je studiogast, Ben Holthuis. Het heeft alle ingrediënten van het leven... en dan met name wat er zich achter de façade afspeelt... Zo blijkt maar weer dat ieder leven zijn waarde heeft. Ik kan me voorstellen dat een goede lezer meer uit deze biografie haalt... dan uit de biografieën van de zogenaamde Groten der Aarde. Achteraf blijken dus de woorden van Gerard Reven profetisch te zijn. Het fascinerende van Meri is dus dat ze wellicht een verbinding wist te leggen... tussen de intelligentia en de gewone man. En dat, Helko zegt meer over de intelligentia dan over Meri. Fascinerend is bovendien dat haar omgeving haar ten volle uitgebuit heeft. Het lijkt me dat er in Ben boek een geweldig scenario zit voor een film... Het alleen maar ter rehabilitatie van Mary schrijft Jan Bakker uit de Sint-Anna-Parochie. Ja, die film die laat nog eventjes uh, op zich wachten. Maar uh, er is wel een uh, musical uh, gemaakt rondom het leven van uh, de zangeres zonder naam. Het script van die musical is geschreven door Lars Boom. Lars, goedenacht. Ja, nacht. Ja. Lars, uh, waarom raakte jij gefascineerd door het verhaal van uh, de koningin van het levenslied? Um, omdat het eigenlijk... Uh... Eigenlijk al een levenslied op zichzelf is. Het leven. Ja, inderdaad. en, en, en, en Ja. En, even, ik, uh, ik heb hier een, een, een kat die, die aandacht wil en zo in de weg zit. Ja, hij is weg. Kijk, de kat is weg. Ja, ja. precies. Kijk, en, uh, en, en dat is het eigenlijk. Dus echt, echt ja, zoals zo'n levenslied ook is. Met uh, ja, pieken en enorme dalen. En uh, wat ik ook vind en vond, dat uh, ja, toen ik steeds meer over haar uh, te weten begon te komen, uh, ja, wat, een, wat een enorme kracht die vrouw gehad moet hebben. Ja, en dat spreekt in ieder geval uit de biografie van Ben Holtruis. Ja. Een vrouw die, die vecht voor, voor haar geluk en voor haar ja. erkenning, inderdaad. Dat haar hele leven ja. ook uh, blijft doen. Uh, is dat uh, wat haar ook als musicalpersonage interessant maakt? Ja, absoluut. absoluut. Want dat is namelijk. Uh, dat, dat, uh, dat is in feite drama uh, ja, zelf al. Weet je, ze, ze is drama, die vrouw. Ja. Dus dat, dat is al een verhaal. En, en dat ze zo. Ja, zo enorm vecht en, en ja, zo van alles meemaakt, dat is natuurlijk, natuurlijk fantastisch. Ja. Voor een schrijver dan. Ja, voor een ja. schrijver. Uh, nou, nou heb jij 350 pagina's biografie van Ben Holthuis ter inspiratie. Maar hoe stel je daar nou een musical uit samen als scriptschrijver? Want je begint waarschijnlijk niet bij dag één en je eindigt op uh, de laatste dag van haar leven. Nee, nee, nee, nee, dat doe je niet. Uh, wat, ik, wat ik eigenlijk vooral doe, is, uh, ik heb heel veel geluisterd... Mm -hmm. Naar, uh, ...naar al die nummers. Yeah. Uh, er zijn... Uh, ...waanzinnig veel... Uh, ...interviews van haar verschenen. Uh, die documentaires die we ook gehad hebben... ...van, uh, van Appel dacht ik. En... Uh, ...ja en heel langzaam... Uh, uh, ...vormt zich dan een beeld. En het is natuurlijk uh, fictief. Ja. Yeah. Want het is... Ja, je, ...je maakt toch een, een theaterstuk ervan. En... Zeker genoeg had ik wel meteen een, een beeld, had ik. En dat was in ieder geval dat, dat ik wilde beginnen... eigenlijk op, op een soort tweede hoogtepunt in haar leven, in haar carrière. En dat was eigenlijk het lied Mexico in Paradiso. Ja. Dat was voor mij eigenlijk een soort, soort beginpunt... Wat, wat ik gewoon meteen al voor me zag en in mijn hoofd had. En waarom was dat juist het beginpunt? Omdat daar alles samen kwam? Dat ja. hele gevecht dat ze altijd heeft geleverd in haar leven? Want toen was ze eigenlijk uh, van Sony uh, Hoes af. Uh, die, die, die carrière daarna, die, die liep niet lekker. En toen kwam plotseling eigenlijk die comeback in Paradiso. Waardoor ze plotseling weer een volledig ander publiek kreeg. Eigenlijk weer allemaal jongeren. Uh, en ja, dat was natuurlijk geweldig. En, en daar begint de musical, op dat punt. Ja, en, ja precies. Drie minuten. <laughs> ja, drie ja. minuten, ja. ja, ja. En, en Ellen Pieters, die de hoofdrol speelt, haalt hij ook de hoge noten? Ja. Gelukkig. Nou, echt fantastisch. Ja, dat die moet dan wel echt, natuurlijk. Ja. Hij ja, ja. is echt schitterend als de ze, als ze zangeres. Ik heb al een uh, tryout gezien en ik was er al heel blij mee. En ik hoop natuurlijk dat, dat de mensen zelf ook daar heel blij mee zijn. Ja, en, en Lars, dat, dat, is, dat is voor jou een, een, een hoogtepunt in haar carrière. Een, een ja. dramatisch, interessant hoogtepunt ja. ook. Wat zijn nou andere kantelpunten uit haar levensverhaal... die, die echt in een musical terecht zijn gekomen? Uh, ja, het zijn nou zijn vaak ook flarden. Uh, uh, bijvoorbeeld de, de, de anekdote, zeg maar... dat ze als jong meisje uh, een verdiennetje had dat ook mank was... En dat ze toen, door jongens werden uitgedaagd om een hardloopwedstrijd uh, te, te, te, Nee, sorry. Om mee aan een hardloopwedstrijd te doen. Te, nee, jee. ja, het is laat voor mij. Om oh, mee te doen aan een hardloopwedstrijd. Ik ben een vroege schrijver. Ja, je bent een vroege schrijver. Oh zes uur op. Nou, dat is inderdaad laat voor je ja. nou. Dankjewel uh, dat je uh, bent opgebleven dan. Ja. Nee, maar eens, uh, uh, uh, jongens die vragen hen. Uh, die meisjes zijn een uh, jaar of. 12, 13, om mee te doen aan een hardloopwedstrijd. En ze doen dat. En pas dan hebben ze door dat ze eigenlijk uh, bedonderd worden door die jongens. Want iedereen lacht ze natuurlijk uit. Omdat ja. ze dat die twee hinkende meisjes zien. Nou, dat is al een soort vernedering. Vanaf het begin af aan al. Waar ze zich dan tegen verzet En waar ze bovenuit wil komen. En want ze was natuurlijk best een hele aantrekkelijke vrouw. Toen ze jong was. al diep ze mank. Ja, het zijn inderdaad prachtige foto's van haar bewaard ja, gebleven. Ja, echt schitterend. Dus... En dat heeft ze dan ook gebruikt, haar schoonheid. Mm -hmm. en ze is zo, op meerdere fronten. Uh, ja, op meerdere fronten. En, uh, en dat wil ik wel even zeggen... voor de mensen die denken van nou... Uh, we willen dat eigenlijk allemaal niet weten... want het haalt haar naar beneden. Dan wil ik eigenlijk zeggen dat... Uh, dat juist dat soort dingen, dat zij zo ver ging... om te bereiken wat ze wilde bereiken... Uh, maakte eigenlijk dat ik haar nog meer waardeer. Ja, dat tekent haar kracht weer en haar strijdlust. Haar enorme kracht, ja. ja. en ze wilde, ja. dat, dat vertelde ze dan tegen Ben Holthuis... dat vertelde Ben net, ze wilde ja. een schoon schip maken. En daarom ja. heeft ze dat hele verhaal verteld... Ja. dat jij nu als basis kunt gebruiken voor die musical. Ja, ja en dat, dat, dat is natuurlijk waanzinnig... Dat je, dat je dan ook dat durft. Ja. Weet je, en dat, dat tekent haar uh, nog meer. En uh, waar, waar ik ook blij om ben, is dat nog... Uh, nog een paar keer met Johnny Hoes heb uh, mogen praten. Nog voor zijn dood? Voor zijn dood, daar was ja. ik ook heel blij mee. Natuurlijk ook van alles wist te vertellen. Hoe, hoe kijkt hij naar de zangeres zonder naam? Want dat is een uh, uh, tumultueuze relatie geweest, mogen we wel zeggen. Ja, nou, hij, hij keek erop terug met een, uh, uh, een mengeling van trots en spijt. Spijt, waarom? Nou, hij vond het ontzettend jammer dat ze uit elkaar waren gegaan. En dus zij wilde het niet meer goed maken op het laatste? Nee. En hij is toch nog aan haar de, de deur geweest met een bos bloemen. En uh, de eerste wat zij toen zei is: uh, Oh, kom je me miljoenen brengen? Ja. Als je mijn miljoenen niet kon brengen, dan ga je maar weer. Zit die, die, scène, zit die scène ook in de musical? Ja. Ja, dat zijn ja. natuurlijk inderdaad van die dramatische momenten. Ja. Nou, nou vertelde Ben Holthuis nu uh, zojuist over, over de, de laatste jaren van die zangeres zonder naam, ja. de naam. treurige ja. jaren, uh, wat afgesloten van de buitenwereld. Uh, uh, uh, financieel om de tuin geleid, hè, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Ja. Um, dat verhaal, wordt dat ook in de musical verteld? Ja, ook gedeeltelijk, ja. Hoe, hoe pak je dat aan? Want dat lijkt me voor een musical lastig om daar, daar, daar ja, vorm aan te geven. Ja, in dit geval heb ik uh, gebruik gemaakt eigenlijk van een hulpmiddel, zoals ik het noem. Uh, door de musical eigenlijk te laten starten uh, met een meisje wat eigenlijk auditeert voor een, uh, voor een soort idols. Mm -hmm. Die, en het uh, meisje wordt in de wachtkamer gezet. En dan verschijnt aan haar de zangeres zonder naam. En de zangeres vertelt dan eigenlijk aan het meisje haar levensverhaal. Ah, zodat het meisje eigenlijk daar weer ook kan reflecteren over wat ze zelf doet. Dus je stelde zijn rest van de naam in die zin ook een beetje tot voorbeeld. Ja, tot voorbeeld, ja. Dat voorbeeld, ja. ja. ja wat wat kan jij van haar leren? Wat, wat ik van haar kan leren... Uh, dat zou je bijna kunnen zeggen dat... Uh, succes niet alles is. Ja. En dat... Dat dat voortdurend. Uh, ja, je moet op een gegeven moment moet, moet het ook genoeg zijn. Op een gegeven moment moet je gewoon tevreden zijn met wat je bereikt hebt. Weet je wel? En, en ja. En ze was gewoon eigenlijk ook bang, altijd om met niets te eindigen. En, en, en daarom wilde ze maar doorgaan en wilde ze maar blijven geld verdienen. Maar was het anders met haar afgelopen? Denk je dat. Dan, dan, ja, dan, dan nu dat het geval is. Als hij eerder had gezegd... ik stop mijn carrière... en ga nu uh, uh, uh, een rustige oude dag in? Als ze misschien vrede had gehad... met het feit uh, van een rustige oude dag... was dat misschien anders gegaan, ja, denk ik. Dan was ze ook niet zo treurig aan haar einde gekomen? Nee. En waarom nee. dat niet? Omdat uh, ze kon niet tegen alleen zijn. En bedoel ik niet met alleen zijn... want ze had... Uh, ook mensen om zich heen hoor, ook de laatste, maar toch voelden ze zich alleen. En het kwam ook omdat ze eigenlijk niet wilde stoppen met optreden. Nooit de tijd heeft genomen om, om echt te investeren in mensen. Nee. Nee. En en ze kon gewoon niet stoppen met optreden, maar ze moest stoppen met optreden, want het ging lichamelijk ook niet meer. En dan kom je dan zit je natuurlijk thuis. Dan voel je, je vreselijk eenzaam. Dan is ze ook net een jaar nadat je gestopt bent. Dan is ook nog je man is, is overleden. Uh, ja, ja, ze voelde zich ja, in de steek gelaten, nee, terwijl er terwijl mensen zat waren die, die toch wel om haar gaven. Maar dat zag ze toch niet zo. En ik denk dan als je je dan zo alleen voelt, dat je je dan ja, gauw laat misleiden uh, door mensen die het goed met je menen. Ja, en ja, dan ben je daar gevoeliger voor. Ja. Ja, jou, jouw grote lessen uh, uh, uh, niet steeds weer en meer succes willen hebben. Nee. Op een gegeven moment ook tevreden zijn met wat je hebt. Ja. Kun je dat een ik beetje, kan. Lars? Uh, ja, ik wel geloof. Ja? Dat, ja? Ja. Ja, ik wil wel altijd uh, dat, het, uh, dat ik steeds beter schrijf, maar dat heeft ermee te, uh, te maken met dat ik vind dat je moet proberen om in je leven altijd te leren. ja dat is wat anders. Het hoeft niet altijd uh, uh, volle bak te zijn. Nee nee, nee, nee, nee. nee. Ben je beter geworden met het schrijven van het script... van de van zonder naam musical? Ja, zeker. zeker. zeker. Ik uh, ben nu nog meer heen en weer gegaan uh, in emoties. Mm -hmm. Letterlijk in het script zelf. Uh, waarin het... Ja, het is bijna een soort uh, achtbaan waarin je uh, verzeild raakt. Hoop ik als, uh, als uh, toeschouwer. Ja. En waarin dan gewoon echt op een gegeven moment toch wel... Een kleine brok in je keel krijgt als het is afgelopen. Ja, om, omdat je uh, ook weet hoe het met, met de werkelijke zangeres is afgelopen. Ja. ja. ja. Is, is het boek net, of is de musical net zo eerlijk als het boek? Ja. Ja, absoluut. Ja. Het eerlijke levensverhaal in musical vorm. De zangeres zonder naam ja. heeft nu haar eigen musical. Ze, ze had ooit voorspeld dat ze een eigen film zou krijgen. Nou, die komt er misschien ook nog aan, hè? begrijp nou ja, ik. Ja, ik, uh, ik ben dus bezig... Uh, uh, we zijn bezig met een tv-serie nu in ieder geval. Ja. Yeah. Uh, ik hoop dat die er komt. En, uh, in drie delen. En uh, dat is ook al wat natuurlijk. Ja. Yeah. En uh, ja, maar ja... De, met films of tv, je weet het nooit zeker. Pas, ik weet het meestal pas zeker als ik weet dat het uh, op de zender is. Ja. Yeah. Dus, <laughs> dus uh, maar ja... De, de, de synopsis ervoor, de korte inhoud ervoor... is daar al voor geschreven. Dus... Uh, die heb ik al geschreven. Dus uh, ja, nu is het wachten op, uh, op het vervolg. Ja, er zijn rest van de zijn rechts naam. Ze is in ieder geval uh, voorlopig nog niet uitgezongen. Nee. Dat is helder. Uh, komende maandag de première uh, moeten er nog veel puntjes op de i gezet worden, Lars Boom? Uh, dat weet ik niet. Want dat is aan de aan de regisseur en de spelers. Jij gaat niet steeds heel nieuwsgierig kijken. Het is jouw script. Ja, nee, wel. Maar op een gegeven moment moet je het aan hen. Zij moeten het doen. En het moet echt van hun worden. En, uh, ja, en ik heb er gewoon het valse vertrouwen in. En dat, dat, uh, ze hebben het nu uh, geloof ik zo'n uh, tien dagen dan straks uh, gespeeld. En uh, ja, dan daalt het nog verder in. Het, uh, ja, ik heb er uh, wel, uh, wel, een, uh, ja, wel vertrouwen in, absoluut. Lars Boom, de scriptschrijver van de musical over de zangeres... zonder naam, komende maandag gaat hij in première in het uh, nieuwe de Lamar Theater in Amsterdam. Ja. Lars, dankjewel dat je voor ons uh, laat op wilde blijven als ochtendmens. En dan nu heel gauw naar bed. Ja, oké. Okay. Lars Boom, dankjewel en alles succes met de musical. Ja, Goeienacht, dag. dag. Ja, uh, Lars Boom noemde als een van de kantelpunten in het leven van de zangeres... zonder naam een van de dramatische kantelpunten haar optreden in Paradiso. En daar in Paradiso zongen ze dit lied. Ik neem u mee naar Mexico. Mexico gekomen, het land van liefde en danzo. zon. Het was in de schaduw van de bomen, dat net als in droomen het sprookje begon. Ik was daar op een groot fiesta en zag een cabaret doorstaan. We dansen samen toe. Ik zal er altijd blijven wonen, geen andere landen graag door. Ja, het blijft een steeds op horen, want ik heb mijn hart verloren in het mooie Mexico. Mexico. Zangeres zonder naam in Paradiso, Mexico. En hij juigt de honderden jongeren haar toe. de uh, tweet komt er binnen van uh, Adriaan Brilli. En uh, hij zegt... Uh, ja, wat betekent de zangeres zonder naam voor u? Dat moet je mijn opa vragen. Maar <laughs> Adriaan, er zijn dus ook heel veel jongeren... die de zangeres zonder naam in het, uh, in het hart uh, gesloten hebben. Uh, eens eventjes kijken hoor. Uh, of er nog andere mailtjes uh, binnen zijn op dit moment... Of andere tweets binnen zijn. Nee, ik stel voor dat we even gaan luisteren naar de, naar de zangeres van de naam zelf. Want ja, Lars Boom vertelde het al. Die, die zangeres van de naam die vond het moeilijk om afscheid te nemen. Om afstand te doen van haar carrière. En ze is misschien wel iets te lang doorgegaan, zoals Lars Boom dat zelf zei. Ze uh, nam in 1987 afscheid met een groot afscheidsgala in Tilburg. En op een gegeven moment, uh, ja, toen kwam ze toch af en toe weer even op televisie. Bijvoorbeeld ook in 1981. Nee, 1991. Ik vergis me, sorry. Vier jaar dus na haar afscheid. Ze gaf toen een interview op televisie aan Gert Berg. Het succes, als ik het zelf mag zeggen, was erg groot toen. Ik, ik had vreselijk veel werk gekregen. Ik kwam in discotheken, ik kreeg ineens de hele Nederlandse jeugd achter mij. Ik wist soms niet meer of ik een jongen of een meisje was. Ze werd er met me gesleept. En de ene disco na de ander, bodyguards, dranghekken, ze vielen flauw, had ik nooit durven denken. Maar in ieder geval, en dan ineens ze kunnen zeggen: ik stop. Dat, ik had niet gedacht dat het zo emotioneel zou zijn, want ik heb een fantastisch publiek altijd gehad. Tweeënhalf jaar later verloor u ook uw man Jo, dat was uw kameraadje. Ja, het zijn twee rouwprocessen. En uh, het ergste is, en dat vonden de doktoren ook. Dat alle nare dingen, zowel uit mijn carrière, je weet, ik, ik werd altijd de vloer aangeveegd met mij, en dat komt dan allemaal terug doordat je eenzaam bent en je, je leven komt weer terug. Ik, ik had iedere dag had ik een vriendin thuis die alles voor me doet, maar de weekenden was ik alleen en dan zat ik van vrijdag tot maandag in de stoel, huilen, huilen. Emmerstranden heb ik gelaten. Ik kwam er niet uit. Totdat de huisarts me naar een psychiater stuurde. En daar ben ik fantastisch opgeknapt. Ja, dat is een rest zonder naam. Vier jaar na haar afscheid van het podium. En uh, een jaar na het overlijden. Of twee jaar na het overlijden van haar uh, man uh, Joop. Dat is een rest zonder naam. Heeft u haar gekend? Heeft u haar eens ontmoet? Heeft u haar wel eens zien optreden? Wat zijn uw herinneringen aan haar? Wat heeft ze voor u betekend? U kunt bellen met ons gratis telefoonnummer 0800, -1121, 0800 -1121. U kunt een mailtje sturen naar kazaluna.ncf.nl. En u kunt ook twitteren met de hashtag kazaluna. En straks uh, vertelt ook uh, Ronnie To zijn verhaal over de zangeres zonder naam. Een van zijn meest dierbare collega's in het uh, artiestenvak zoals uh, hij, hij heeft ont, uh, omschreven. De zangeres zonder naam. Dit is een liedje dat uh, uh, geschreven voor haar is door, door Johnny Hoes, haar ontdekker. En misschien wel de man die de mooiste liedjes voor haar heeft geschreven. Dit is een brug te ver. En een brug te zijn. En vele verraders die sloegen gehaast op de vlucht. We noemden die dag. Van de Name in Brugtever over de slag bij Arnhem. Een liedje van uh, Johnny Hoes. Ja, de zangeres zonder naam is dus weer helemaal terug met een biografie, met een musical. Er wordt dus gewerkt aan een televisieserie. En vannacht ben ik nog zo benieuwd wat de zangeres zonder naam voor u betekent heeft. Of u haar wel eens hebt zien optreden, of u wel eens met haar gesproken hebt. Of u uh, speciale herinneringen aan liedjes van de zangeres hebt. U kunt bellen 0800 1121, 0800 1121. Mailen kan naar kazaluna.ncf.nl en twitteren. Dat kan dan weer met hashtag kazaluna. Rob, goedenacht. Ja, goeienacht. Rob, wat zijn jouw herinneringen aan de ZRS zonder naam? Nou, dat is mijn heel klein verhaal, hoor. Maar ik heb er een keer aan de telefoon gehad. Oh? Het kwam, ja, het kwam zo... Men um, dacht dat ik dat wel mooi kon opknappen. Uh, we hadden hier in... Uh, we hier in de stad... De man leeft nog steeds als een fenomeen. Koos Huizinga, die veel cafés heeft gesticht. Heeft over, mooie, welke, café. over welke stad hebben we het dan? Groningen ook, sorry. Groningen, ja. ja. ja. En... Dat was een heel bijzonder café wat geopend zou moeten worden. en Dat zouden ze graag groots doen, ook met uh, zangeres zonder naam. En die man, Koos Huizinga, die had zelf een, um, een orkest, een smartlap orkest mm -hmm. Hij was een groot fan van, van de zangeres natuurlijk ook. Ze hadden zelf nog een beetje een naam gemaakt. Ook waren in het programma Fanclub op de televisie geweest en voor de radio tussen 12 en 2. En natuurlijk hier natuurlijk in het noorden, maar radio Noord bestond nog niet, want het heette regionale omroep Noord en Oost. Ja. Ik heb zelf ook nog eens een programma met hem gemaakt. In ieder geval redelijk bekend, was hij wel, maar niet bij de sanitaire zonder naam. Hoe ik aan de telefoon kwam, weet ik niet meer zo goed. Omdat ik wel radiocontacten heb, heb ik het misschien uit die kringen opgeduikt. Maar het kon ook gewoon dat ik gewoon gekeken heb in Stramperooi bij Savaas en dat ik er zomaar achter kwam... Ja. En het verbaasde me heel erg dat ik gewoon de zangeres zelf meteen aan de telefoon kreeg. En hoe was dat contact? Heel zakelijk. Zakelijk? Heel zakelijk, ja. En wat, wat ik ook helemaal niet erg vond hoor, dat, dat verbaasde me niks. En uh, ze wou wel komen eventueel, dat café gaan openen, maar ze wou wel graag weten, want de Stio's zou haar dan gaan begeleiden natuurlijk. Ze wouden dan wel graag weten wat het voor het kerst was, of het, uh, ja, of het een zekere uh, vakmanschap uh, bezat. Mm -hmm. En uh, ze wouden een band hebben met uh, hoe die mensen dan speelden. En... Uh, Uiteindelijk is het er gewoon niet van gekomen of ze het nou niet zo'n goed orkest vond. Ik moet eerlijk zeggen, uh, het waren amateurs voor een groot gedeelte wel. Sommige hele kundige amateurs en sommige minder kundige amateurs. Het was al een heel uniek orkest. En zoals ik al zei, ze hadden al voor televisie ook al opgetreden en zo. Heel bijzonder. Maar de zangeres zonder naam, die had misschien haar twijfels of was, dat wel het orkest was uh, waarbij ze kon gloriëren. Waarschijnlijk. Ik weet niet precies hoe het uh, afgelopen is. Ik heb dat contact gelegd en uh, de rest zouden ze dan zelf afhandelen. Het is er helaas nooit van gekomen. Ja, maar kennelijk was ze, was ze kritisch te zijn, rest zonder naam. Ja, ja, terecht ook. Ja, ja. Ja, nou ja, ze was een professioneel zangeres. Dus ja, uh, de, de zakelijkheid uh, was, was jou meteen duidelijk en ze heeft ervoor gekozen om niet op te treden met het orkest. Je hebt het wel geprobeerd erop, ze staat je te prijzen. Het is een klein verhaal, maar toch uit het verre verleden uh, opeens opgedoken. Ja. Dankjewel voor het stellen van het verhaal op. Goeiedag toch. Okay, ja. Dag. Van Rob naar Marcello. Dag Marcello. Ja, ik uh, wilde ook iets vertellen. Uh, mijn moeder heeft mij een, uh, een lied vroeger ingestudeerd. toen ik nog op de lagere school zat. Ik ben nu al eind 50. Ja. Maar dat lied was mijn moeder op het lijf geschreven. En ja. Dat zong ze overal. En dat lied dat heette Kleine Jansje kreeg een vlieger. Nou, en ik moest en dan zou dat op de afscheidsavond van de lagere school zingen. De school kwam in opstand, dat wilden ze niet. Ik kreeg toch mijn zin. En dat heb ik voor de hele school, voor een grote zaal, ook ouderen gezongen. Wat heb ik later ontdekt? Dat de zangeres van de naam op de televisie geweest is met dat lied... Ja. tijdens het huwelijk van Gerold van het Reven in die kerk, in die katholieke kerk. Ja, en daar, op, daar was... Op de televisie gezongen. Ja, dat is waar. Daar was ook nog ik... iets van te zien in die documentaire over de zangeres uh, afgelopen zondag. En nou was het zo, uh, nou wilde ik heel graag een klein stukje van dat liedje zingen... maar het heeft drie coupletten, dat duurt misschien te lang, maar... Nou, ik, maar... ik, ik zou zeggen, uh, uh, doe het eerste couplet en het refrein. Mm -hmm. Is dat een ja, idee? Dan dan opgaat natuurlijk de context van het lied, maar het gaat over een jongen... die zijn moeder verloren heeft en een aanzichtkaart schrijft naar de hemel... en die maakt hij vast aan de vliegen en die krijgt hij van zijn vader omdat hij zo'n mooi rapportje heeft gehad. Oh ja. Maar in ieder geval. Uh, zou ik het uh, eerst ook compleet willen zingen. en een refrein, als dat mag. Tuurlijk, Marcello. Ga ja? je gang. Nou, de bühne is op. voor jou. Ja. Kleine Jansje kreeg een vliegen. Oh, wat was dat ventje blij? Morgen vroeg, dan is het zondag. En dan gaan wij naar de zee omdat jij zo'n mooi rapportje van de meester hebt gehad... Gaan wij samen zijn naar buiten met die vlieger, lieve schat. Dan gaat hij hoger, steeds maar hoger. Ik laat hem vliegen steeds maar weer. Misschien komt hij wel in mijn hemel... Heel dicht bij onze lieve heer. Nou, Mark nou, Ja, mooi lied, mooi gezongen ook. Heb je, heb je zelf ooit zangambities gehad? Ja, ik ben zelf ook met zang bezig, maar ik ben overgeslagen naar de opera. Dus. Maar in ieder geval, dat lied dat heb ik dus nooit vergeten. Nee. Want het had ze dus nog twee keer En. Ja, mijn moeder zong dat altijd en mijn moeder zong ook heel mooi. Ja. Maar ik wist natuurlijk niet, omdat het Van de Zanger is Zonder naam was. Ja. En dan nou zit ik thuis het huis en ik zet de radio aan. ik dacht, nou, dat moet ik even vertellen. Leuk dat je dat bij ons wilde vertellen, Marcello. En ik denk dat De vliegen van André Hazes misschien wel geïnspireerd is op dit lied. Nou, dat denk ik eigenlijk ook wel. Want volgens mij is het lied van André Hazes... Een, een variant daar dus op. En André Houdus heeft natuurlijk ook prachtig gezongen. Ja. En die kon ook heel mooi zingen, jammer dat hij dood is. Maar ik. ik, ik uh, uh, maar ik vind het Mexico van de van de van de naam ook meestelijk hoor. Ja, dat is weer een heel ander genre. Hè? Maar dit lied... dat is uh, daar eigenlijk mij met de paplepel ingegoten. En het zit er nog goed in, Marcello? Ja. Dank, dankjewel voor het zingen, dankjewel voor het verhaal. Oké. Okay. Tot een andere keer. Dag. Meneer Zonneveld, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. meneer Zonneveld. Nou, mijn aard uit, maar Zonneveld uit de mooie staat altijd de Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet, uh, het is niet mijn favoriete muziek geweest. Nee. Maar ik ben wel uh, gefascineerd geweest altijd door haar levensloop. En waarom? Nou, voor het, het, alle ellende die ze meegemaakt heeft. En ik vind het een beetje eigenlijk het trieste zaak ja. dat ze niet naar de dood nu nog steeds dus uh, uh, achterhaald wordt met uh, ja, uh, negatieve berichten over haar abortus... en uh, ja, dat ze de hoer gespeeld heeft om uh, ja, uh, de muziek gepresenteerd te krijgen... of in ieder geval uh, uh, opgenomen gekregen te, te hebben. Ja, ja. Dat vind ik wel een beetje triest eigenlijk. Maar ja, ze wilde het zelf vertellen, begreep ik. Want uh, ze wilde schoon schip maken, zoals zij dat zei. Ja, dat begrijp ik wel. Maar het is toch, op zich is het toch een heel triest verhaal. Ja, absoluut, absoluut. Nou, en dat wil ik eigenlijk maar kenbaar ik ja, dus een triest verhaal. En, uh, kende u nu dat verhaal, of niet? Uh, min of meer. Maar min of meer, ja, ged ja, gedoodelijk. Je denkt altijd, je hoort wel eens wat en je leest wel eens wat. Maar dan denk je, ja, dat misschien een beetje een sensatie. Wat ik, maar achteraf bleek het allemaal waard te zijn. Ja, ja, het bleek allemaal waard. te zijn. Maar ik vind hen. het een beetje, een beetje ja, simulig eigenlijk. Dat ja, de, de kroon van de hoofd afgehaald wordt. En nou, zo zoveel jij dat ze dood is. Dat vind ik een beetje, ja... Dat vind ik een beetje de eigenlijk. Nou, maar er worden toch ook hele mooie dingen over haar gezegd. Nou, dat mag ik hopen, ja. Ja, ja. Maar u was nooit een fan van haar muziek, begrijp ik. Nou, ik, ik, ik, ik haat het niet, maar het was niet mijn favoriete muziek, zo zeg dan. Nee, nee, maar toch neemt u het wel voor haar op nu. Ja, dat bedoel ik. Dat wakker ik me mijn ik. Meneer Zolder, wel, dank u wel voor uw reactie. Hele prettige nacht. Bye -bye. En een goeien nacht nog. Dag, de zangeres zonder naam. Ik stel voor dat we weer naar een liedje van haar gaan luisteren. Uh, wat zullen we doen? Uh, mandoline en Nicosia? Ja, de zangeres zonder naam. Vandaag werd haar biografie gepresenteerd. Maandag gaat de musical over haar leven in de première. En daarom praten wij vannacht in Casaluna over de zangeres zonder naam. Over Rietje Bij. Als u herinneringen aan haar heeft. Als u uh, mij kunt vertellen wat ze voor u betekend heeft. Wat haar liefst voor u betekend uh, uh, hebben. Ja, dan kunt u bellen met ons gratis. Nummer 0800 1121 0800 1121. Mailen kan naar casaluna.ncf.nl. En twitteren dat kan dan weer met de hashtag Casaluna. Ronnie Tober was collega van de zangeres zonder naam. Hij was vandaag ook bij de boekpresentatie, overigens. En eerder vandaag spraken we hem... en hij vertelde dat hij goede herinneringen heeft... aan zijn, aan zijn gezamenlijke optredens met de zangeres zonder naam. Hij noemt haar een warme collega... en hij heeft een, een mooi verhaal over een reis... die ze ooit samen maakte met andere artiesten nog naar Spanje. Ronnie Tober. Toen ik eerst in Nederland kwam... Uh, was ik 18 jaar, 19 jaar dat ik hier begon te zingen... En uh, toen kwam ik op de Snabeltour en toen kwam ik Meri natuurlijk en haar man Show enorm vaak tegen bij optredens. En ze was altijd erg hartelijk en lief. Ja, ze bemoederte me. Uh, net, net dat ik een soort kind was als ik haar tegenkwam dan. En uh, misschien wat erg leuk is te vertellen dat wij een van de leukste dingen wat we hebben meegemaakt... Wij gingen naar Spanje toe voor Joop van den Ende... En daar was André van Duin en Frans van Duschoten en Corrie van Gorp. Die hadden een avond een programma. En de andere avond was namelijk een amusementsprogramma met Nederlandse artiesten. Waar de zangeres onder de naam aanwezig was. Corrie Konings, ik zei de gek en nog een aantal andere artiesten. Maar wij kregen een clubje van Corrie van Gorp, André, Mary Show, mijn partner Jan en ik. En uh, wij hadden een code in het hotel. Wij mochten namelijk... Uh, van, uh, van het bureau. Mochten wij als we wat dronken of gebruikten, dan moesten wij het zetten op kamer 601. Dat was een code, zo iedereen die in de show was, was 601 en ook Mary. En het was, was, was gezellig. En dan zaten we uh, te kaarten of te ja, spelletjes te doen overdag, Koffie, koffie te drinken, cappuccino. En dan deden we een Scrabble met, met elkaar of noem maar op. En op een gegeven moment, elke keer was het twas aan de Costa del Sol, tingelingeling. En uh, op een gegeven moment uh, moesten we allemaal afscheid nemen van elkaar. Wij gingen in de bus om allemaal weer naar het vliegveld te gaan, om dit terug naar Nederland te gaan. Was er een man die, uh, die daar aanwezig was, en die had kamer 601, en die kreeg een rekening van 1500 gulden of zoiets. En die man zegt, ja, maar ik drink helemaal niet. En er staat hier allemaal uh, barcootjes en wijntjes en biertjes en koffie en liqueurtjes. En, maar ik drink geen alcohol. En die man probeert het wijs te maken aan het hotel. Maar het hotel de maar dat is wel natuurlijk vreselijk komisch. Wat bent u nog e Zonder naam, het soldaatje. Ik krijg een tweet van uh, Teun Putmans. En uh, Teun schrijft uh, een liedje over een jong soldaatje... dat veel plezier heeft gehad. Wat weet je, de muziek toch altijd goed te kiezen. Nou, dank je wel het compliment uit. En hij geeft ook nog een uh, tip. Want hij zegt, ja, een ander mooi liedje van uh, de ZS zonder naam... is, hij was maar een neger. Ik ken dat persoonlijk niet, maar ik ga daar eens naar op zoek. En dan een tweet van Nel de Jager. Het levensverhaal van de zangeres zonder naam bij Kazaluna. Wat een trackers Over trackers gesproken. Dit is Mag ik van u een lift, meneer. zonder naams, ook over allerlei thema's. Uh, en dit vond ik als kind altijd zo'n zielig liedje. Mag ik van u een lift, meneer? Ik had de porté niet zo heel erg goed door, denk ik... als kereltje van een jaar of... nou, wat zou ik zijn geweest? De acht, negen? Het altijd een zielig liedje. En er zijn de rest zonder naam, daar hadden we het net ook nog over... hier in de, in de studio van uh, Casa Luna. die... die, die, die ook altijd een beetje droever uit haar ogen op de een of andere manier. En als je dan dat levensverhaal hoort, dan begrijp je dat toch beter. Een meldje van mevrouw van de Heuvel. Mevrouw van de Heuvel uh, zegt... ...ik heb de zangeres uh, zonder naam altijd erg gewaardeerd... ...ook uh, vanwege haar inzet uh, voor uh, homoseksuelen. En ze refereert daarbij aan uh, haar optreden in het Concertgebouw in de jaren 70. Toen uh, werd daar de Miami Nightmare georganiseerd... ...als protest tegen de homo-haatcampagne van de Amerikaanse zangeres Anita Bryant... En de zangeres zonder naam zong daar het lied Luister Nita, En daarmee wisten ze ook de harten van veel homo's in Nederland te winnen. Dat schrijft mevrouw Van der Heuvel. Dan aan de telefoon Nick. Nick, goeienacht. nacht. Nick, wat zijn jouw ervaringen met de zangeres zonder naam? Nou ja, mijn opa en oma draaiden dat veel. Oh ja? Ja. En <laughs> die vonden het mooi? Die vonden dat prachtig. Mijn oma kon ook het lijden. Oké. Okay. Die uh, jou of ze aangekend dat weet ik niet, maar... Uh... Maar waar ik voor bel, um, nadat de zangeres zonder naam is gestopt, is er een soort uh, ja, nieuwe zangeres zonder naam opgestaan, ook uit Leiden. Oh ja? Ja, en die heet Wiescafee. Wiescafee? Wiescafee met een C. Ja. En uh, ja, die, maakt, die maakt dus een beetje de, de, dezelfde soort muziek. En de, de, het, het klinkt ook eigenlijk een beetje hetzelfde qua stem. En dat is. Uh, Misschien ook nog wel de moeite waard om eens een keer naar te luisteren. Ja, en hoe komt het dat ik nog nooit van Wieskavé heb gehoord, denk Ja, je? Dat, weet ik, dat weet ik ook niet. Ik ken het zelf ook pas sinds een paar jaar. Dat, uh, mijn vader is helemaal verslingerd aan één liedje vanavond. Die wordt helemaal uh, suf gedraaid, zeg maar. Ja, ja. En, en welk liedje is dat? Wat zegt u? Welk liedje is dat? Dat is Het Huisje bij de Brug. En waar gaat Het Huisje bij de Brug over? Ja, dat gaat over, uh, over het uh, ja, een meisje wat terugdenkt aan vroeger, aan... Uh, aan haar jeugd bij haar opa en oma, of, of wat dan, maar bij een huisje aan de brug. Ja, herinneringen in een huisje aan de brug. Ja. En jouw vader is daar dol op, en jouw opa en oma waren dol op de zangeres zonder nou, naam. Ja, en mijn vader is vooral dol op dat, uh, dat nummer, huisje bij de brug, omdat mijn oma vroeger in Leiden in een brugwachtershuis heeft gewoond. Oh ja. Haar vader was brugwachter, dus ja, dat, uh, dat is hem uh, nog een soort met uh, nauw verwant, zeg maar. Ja, dat begrijp ik. En wie, wie prefereer jij, de zangeres zonder naam, of wie is KV? Nou, als het allebei niet te veel gedraaid wordt, maakt het mij niet veel uit. Zo af en toe eens. Ik vind het hele mooie muziek, maar ik ben daar misschien net iets te jong voor om er helemaal gek van te zijn. Ik ga eens op zoek naar Wies KV. Wies is de voornaam en V is dan de achternaam. Nee, Wies is de voornaam en KV, C-A-V-E. Oké, okay, Wies KV. Oké, okay, heel goed. Kv. Ik ga zoeken of, of ik daar ook uh, die, die, die touch van de zangeres uh, zonder naam in terugvind in haar uh, liedjes. Wies KV, dankjewel voor de tip, Nick. Goeienacht. Tot een andere keer. Dag. Ja, en dan wie geven we dan het laatste woord vannacht? Dit is de voicemail van Casa Luna. Ja, die spreek ik zo dadelijk in de voicemail. Ik, ik stel voor dat we nog heel even naar de zangeres zonder naam luisteren. De stad Del daar sloeg mijn hartje op Hol En donker De rest van de Laan werd bijna twee uur. Tijd om de luiken voor vannacht te gaan sluiten van uh, Casa Luna. Maar dat doe ik pas nadat ik nog even het antwoordapparaat heb ingesproken. Nu wel voor collega Harmedens. Hij praat morgen aan de vooravond van de begrotingsbespreking van het ministerie van Immigratie en Asiel... met politiek-columnist Hans Goslinga. In zijn essay De angst voor het vreemde bedreigt onze vrijheid... duikt hij in de immigratiegeschiedenis van de Verenigde Staten... en vergelijkt hij met die van West-Europa. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Harm, met Helco. Jouw gast Hans Goslinga is in de immigratiegeschiedenis van de Verenigde Staten gedoken... en vergelijkt die met die van West-Europa. De angst voor het vreemde bedreigt onze vrijheid, zo heet zijn essay. En ik vraag me af, herinnert hij zich nog een moment dat hij... al was het maar voor één seconde, even bang was voor dat vreemde... Ik wens jullie een uh, goed gesprek. Zodra ik hier op Radio 1, wakker Nederland. Blijf wakker dus, zou ik zeggen, veel genoegen erbij. En wat uh, Casa Luna van de NCAV betreft... heel graag tot morgen even naar middernacht hier op Radio 1. Voor nu, goeienacht.